Het konijn, de wezel en de kat. Er was dus een konijn dat elke middag een paar uurtjes hard liep. Hij hield van veel en lekker eten, maar wilde geen buikje krijgen. Op een dag struikelde hij over een kei en verstuikte een poot. Moeizaam hinkte hij met behulp van een stok naar huis. Het was al donker toen hij bij zijn huisje aankwam. Tot zijn verbazing zag hij dat er binnen licht brandde. Wat gek, dacht het konijn. Had hij misschien familie op bezoek gekregen? Of was zijn buurvrouw, juffrouw Meer, gekomen om een kopje suiker te lenen? Hij keek naar binnen en zag mevrouw Wezel in een gemakkelijke leunstoel bij het raam zitten. Mevrouw Wezel was een oud, schrander dametje. Ze was berucht om de grappen die ze altijd met de dieren van het bos uithaalde konijn deed de deur van zijn huisje open en stapte naar binnen. ''Hola, meneer konijn,'' zei mevrouw Wezel. ''Ik vind dat knap brutaal van je om zomaar mijn huisje binnen te vallen. Ik kan me niet herinneren dat ik je heb uitgenodigd.'' Het konijn wist van stomme verbazing niets terug te zeggen. Verbouwereerd keek hij om zich heen. Al zijn meubeltjes waren verdwenen... en die van mevrouw Wezel waren ervoor in de plaats gezet. ''Uw, uw, uw huis!'' bracht hij ten slotte uit, mijn huis zult u bedoelen. Ik heb het van mijn ouders geërfd. Uw huis, dat mocht u willen. Ik vond het een goede grap, maar wilt u eerst ogenblikkelijk zeggen waar mijn spulletjes zijn en daarna vertrekken? Stel je voor dat ik vergeet dat u een oude dame bent en u met geweld mijn huisje uitzet. Mevrouw Wezel raakte niet onder de indruk van dat dreigement. Luid lachte ze hem uit. Nee hoor, ik denk er niet aan om weg te gaan. Ik zit hier goed. De provisiekast is gevuld met een flinke wintervoorraad en... Ja, maar dat eten heb ik van de zomer zelf verzameld, stamelde het konijn, onthutst door zoveel brutaliteit. Daar mag u niet aankomen. Mijn beste konijn, zei mevrouw Wezel, ik raad je aan om de voorschriften van de dierenhuisvesting nog maar eens goed na te lezen. Daarin staat dat elk dier dat een huis onbeheerd aantreft, erin mag gaan wonen. En dit huis stond toevallig leeg. Ik vind het jammer dat het huis niet groot genoeg is om er met z'n tweeën in te wonen, anders mocht je best tegen een redelijke huur bij me intrekken. En ze duwde het konijn het huis uit en sloeg de deur met een klap dicht. Konijn werd ontzettend boos en bonste met beide voorpoten hard op de deur. Kom eruit, rare wezel, dief. Anders zal ik eens even naar het kantoor van de dierenhuisvesting gaan en dan komt u in de gevangenis. Daar schrok mevrouw wezel toch wel van. Ze maakte tenminste het raam open en zei, ach meneer konijn, laten we geen ruzie maken. Als u even wacht, trek ik een schoon schort aan en dan gaan we samen naar de kattenheuvel. Daar woont een oude kat die beroemd is om zijn wijsheid. Die zou ons zeker raad kunnen geven. Dat vond het konijn best. Hij was ervan overtuigd dat de kat aan zijn kant zou staan. Maar mevrouw Wezel dacht natuurlijk precies zo. De oude kat zou het zeker met haar eens zijn dat ze op haar hoge leeftijd niet nog eens kon gaan verhuizen. En zeker niet met de wintervlak voor de deur. Een kwartier later stonden ze op de kattenheuvel voor het huis van de kat. Ze klopte aan. Het duurde even voordat de deur openging. De kat keek erg verrast. Wat gezellig, zei hij. Ik ben dol op visite. Komt u toch binnen, mijn goede mevrouw Wezel en mijn beste vriend Konijn. Nee, meneer Kat, zei mevrouw Wezel. Dit is geen gezelligheidsbezoekje. We hebben een probleem en komen u om raad vragen. Het zit zo. En mevrouw Wezel begon te vertellen. Maar ook het konijn wilde zijn verhaal kwijt, dus hij begon ook te vertellen. Opgewonden praten ze door elkaar heen. Beste vrienden, zei de kat toen, hier kan ik geen touw aan vastknopen. En ik ben ook een beetje doof. Kom alsjeblieft wat dichterbij en vertel het nog eens. En dat deden ze. Toen nam de kat een sprong en had ze allebei op. Zo loste de kat het probleem van de wezel en het konijn op.